Morgen bewolkt, maar meest droog. Zondag van tijd tot tijd wat regen dan 10 tot 17 graden. Dit is... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat tussen Loenen en Vinkerveen 3 km file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En dan bedoelen we natuurlijk ZFM Lunch Sport. Henny, goedemorgen. Goedemorgen, Joel. Ja, het wordt een uh, wat bijzondere uitzending vandaag... want Ron Perenboom is met vakantie. Iedereen verdient vakantie. En we hebben een gast, dat is Martijn Prinsen. Maar die gaat gewoon lekker mee presenteren vandaag. Die gaat zijn debuut maken als presentator in een sportprogramma. En dat is natuurlijk leuk. Bovendien is hij jarig. Van harte, Martijn. <laughs> Dank je wel, Hennie. Hoe ah, ja. ja. jong ben je geworden? Zo. Moet ik het hardop zeggen? Ja. 36. Oh, nou, van harte. Dank je. Hele fijne dag. Ondertussen kijken wij naar de opening van de Paralympics in Pyongyang. We blijven even in Pyongyang. Maar als daar iets bijzonders gebeurt, dan gaan wij u dat vertellen. En we hebben iets heel speciaals. Want wij zijn een uitzending van kampioenen. Zometeen komt de wethouder. Die is kampioen in de sociale media. Die staat iedere dag 26 keer op Facebook. Dat is gert Bluis. Die komt praten over de sport in Zandvoort. En we hebben natuurlijk een kampioen met Waylon, want die gaat het Songfestival winnen. En aangezien dit een uitzending is van kampioenen, is hier voor onze gasten trouwens, voor onze gastluisteraars in de uh, in States, in Amerika, in de USA, die iedere keer naar onze sportuitzending luisteren, deze prachtige muziek, This Beautiful Record of Whalen, That Wins the European Song Contest.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 We'll In the backup buckle diamond back with a quick strike venom Everybody's got a little outlaw long winner Everybody's got a little outlaw long out winner chrome peace hiding in the black top venom Heartbeat beating to a rock een fantastisch nummer. En ik ben er echt van overtuigd dat het Songfestival... dit jaar door Nederland gewonnen wordt. Ik vraag het ook even aan Charles, want Charles is muzikus. Ja, dus natuurlijk een fantastische zanger. En uh, ja, het nummer is ook natuurlijk geweldig. Dus uh, ook nog van eigen hand, zeg maar. Dus, dus ja, ja ik, ik, ik kan het niet goed inschatten... wat, wat de kansen zijn op zo'n Songfestival. Want uh, ik sta elk jaar weer verbaasd... wat er allemaal voorbij komt en wat er dan uiteindelijk wint. Ja, dit is echt muziek. Dat is het, ja. Dit Zonder is Nashville. Meer dit is, dit is... Zonder meer waar. Oh. Outlaw in hem. Iedereen heeft een beetje een, een bandiet in zijn, in zijn persoonlijkheid verscholen. Hè? Dat is een beetje de, de, de strekking van het lied, hè, toch? Ja, ja, en bij mij zitten er twee in. <laughs> bij, bij hoeveel bij jou, Martijn? Ja. <laughs> ja. Vond je het ook mooi? Uh, ja, ik vind het zeker een mooi nummer. Alleen of het het uh, Songfestival gaat winnen... Weet je, dat is, dat is toch meer een kermisattractie... dan dat het nog echt yeah. om de muziek gaat? I know, but mark my words. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Want je hebt allemaal hele leuke plannetjes. Nou goed, ik, uh, ik denk dat we zo ten eerste gaan bellen met, wat uh, is het? Veendam geloof ik hè? Ja. Uh, daarna bellen we met uh, Anthony Correa, de assistentrainer van, uh, van Telstar, uh, wel bekend natuurlijk. En dan hebben we uiteindelijk ook nog een uh, Irma Kroon aan de telefoon. Ja, die en had dat... al op de Facebook uh, gezet dat ze, uh, dat ze de leukste club van Nederland uh, gaat vertegenwoordigen. Uh, zij is natuurlijk de, de, de, de grote kracht achter United Davo, er gaat heel wat gebeuren komende zomer. Ja. En um, ik denk dat het leuk is om haar even te spreken over um, nou, goed, wat, wat er precies gaat gebeuren. En uh, op welke manier, want dat is ook een, een dingetje. Uh, als we zo met Veendam gaan bellen, gaan we André eens een keer iets over voetbal vragen. Over Robbie Holder. <hums> want die heeft bij Veendam en bij Groningen gespeeld. Ja, denk je echt dat, dat André hem kent? Ik denk het niet. <hums> nou, we, gaan het, we gaan het proberen. Maar dat is wel een versterking hè, voor HFC volgend jaar. Ja, persoonlijk ken ik hem niet. Um, uit, uit alle verhalen die ik, die ik gelezen heb, um, ja, is het wel een aardige voetballer. Uh, ik hoop alleen dat hij uh, een klein beetje uh, vastigheid bij AFC bij vindt. Want uh, als je op 24-jarige leeftijd... Vier uh, clubs. Uh, precies. <laughs> dan, dan gaat het natuurlijk best rap. En hij heeft die wel de pech gehad dat uh, twee clubs uiteindelijk viert gaan zijn. Hè? Ja, ja. Maar um, ja, ja, ik, ik, uh, ik heb wel het idee dat uh, de nieuwe hoofdtrainer Tameras, dat hij uh, zich roert op de transfermarkt. Doet hij goed hoor. Ja, denk ik. Ja heel even iets anders, want morgen zouden ze om twee uur spelen, maar nou hoor ik weer van alle kanten dat het om drie uur begint. Heb ja. jij enig idee? Nee, je, bij mij was het ook gewoon bekend drie uur, dus waar dat dan vandaan komt, weet ik ook niet. Nee, Laat nee, nee. het zien. Ik ga in ieder geval zorgen dat ik om twee uur ben, want je weet nog nooit. ooit. <lacht> nee, heel goed. Lijkt me goed, ja, Oké, okay. Charles, wat heb je? Ja, uh, een mooi nummer van Dan Vogelburg. Uh, u, u herinnert zich het ritme van de regio van Rob de Nijs. Maar dit is dan uh, toch een heel andere uitvoering. Let me Nou, we hebben gelukkig een flauw zonnetje buiten. Nou, flauw, het is een lekker zonnetje buiten. Dus het ritme van de regen is niet helemaal van toepassing. Maar wel een volle uitzending. We gaan weer snel naar onze presentator van vandaag. In Pyongyang wordt weer alles uit de kast gehaald. Het is een schitterende opening. Niets minder dan de opening van de gewone Olympische Spelen... Uh, en we krijgen straks natuurlijk de Nederlandse ploeg binnen met mevrouw Mendel... die de vlag gaat dragen en dan ga ik u dat vertellen. Maar ik moet ook nog vertellen dat deze uitzending, dit programma... mede mogelijk gemaakt wordt dankzij de Ciso Sushi Lounge... onder het Palace Hotel in Zandvoort. En daar zijn we blij mee. Want Heerlijke zonder... eten hoor, daar nou, Heerlijk. Dankjewel, uh, Gert-Jan, want u heeft hem al gehoord. Dus de wethouder is in ons huis. We praten met kampioenen. Hij is kampioen Sociale Media... Ik heb nog nooit zoveel berichten. Nee. Ja, nee het is, en ik vind het ook leuk om te doen. En wat ik probeer te doen is uh, vooral positief nieuws te brengen. Dus als ze als we dan weer een beetje beginnen. Uh, bijvoorbeeld, er was weer wat gezeur over. wat doet niet, wie nou wat voor de ouderen? Nou, dan heb ik gewoon een positieve bijdrage daaraan. En dat is prima. Ja. Ik heb net weer. Uh, we hebben ook hele mooie posters gemaakt hè, van, van, van Sanford. met squee erop enzovoort. Ja, nou, en die gaan nu dus bij de lip. En bij Kaashuis Tromp kan je die gratis ophalen. Dus we proberen ook gewoon wat, wat, wat leuke dingen te doen. Ja. En het is gewoon heel leuk om te doen. Eigenlijk de sociale media. Je legt net je kaartje neer. Je visitekaartje. Mooi weer. staat ja, erop. Ja, Mooi weer over, in Zandvoort. Over positief gesproken. Ja, nou, maar dat is ook onze insteek. En, en, en ik denk dat het ook mooi weer in Zandvoort is. Want het gaat de goede kant op. De, de economie draait weer beter. Uh, we hebben de financiën onder controle. We zijn echt met elkaar met bezig. Er is altijd hooggezeur in de politiek. Maar er gebeurt ook eigenlijk heel veel goed. En dat werkt ook iedereen aan mee. Dus alle partijen. Dus we mopperen wel veel op elkaar. En daarom vonden wij, mooi weer in Zandvoort, vonden wij een betere sloken als elkaar af te maken met allerlei negatieve berichten. Hartstikke leuk. We gaan heel even naar Veendam. Want daar zit onze man van het wielrennen. En zoals je gemerkt hebt, gaat het Nederlandse wielrennen heel erg goed. Dille Groenewegen, Robert Gezing, Louwens de Dam, Nicky Terfstra... Ramon Sinkeldam, Sebastian Langeveld, Fabio Jacobsen... Mike Teunissen, Peter Wening en Danny van Poppel. Heb ik ze allemaal gehad nu, uh, André, of nog niet? Nou, Wout Poels uh, heb je nog even vergeten. Ja, dat deed ik expres. En Wilco Kelderman. <Bears> als, ik, als ik namelijk op, op uh, Facebook zet uh, dat Poels uh, door... kan winnen... Toen ja, is dat derde bij de jeugd in Parijs niet zo knap. Ja, inderdaad. <etersen> Hé, hey, maar ik heb een hele andere vraag aan jou. Jij bent Veendammer, dus je weet ook alles van het voetbal daar. Wat zegt de naam Robby Holder jou? Niets. Martijn, die uh, vandaag jarig is, zit naast me en die zei al... Oh. dat weet, dat weet anderen niet. Die heeft bij Groningen gevoetbald, die heeft bij Veendam gevoetbald. Oh. Nou, ik ken de geschiedenis van het voetballen niet zo goed. Ik ken alleen mijn buurman aan de overkant. Oh, een Oh. De wereldberoemde... Henk de Haan, hè, die uh, kom ik nog wel eens tegen in Veen Ja. Dan gaan we, we hebben laatst een dansje gemaakt samen. <lacht> dan we, Jij? We we kijken, nou heb je twee gekken bij elkaar. Nou, <lacht> hebben we elkaar wel gevonden. En uh, ja, dat heb ik veel, uh, ook uh, hier de kampioen van de sociale media hoor ik. Nou, uh, ik heb 16 groepen die ik beheer, waarvan te, twee of drie pages... En uh, ik vind het geweldig, wat een uitvinding zeg. Ja, en uh, ik heb zoveel mensen, vooral ouderen, die bepaalde liefhebberijen hebben. En die zitten dan thuis en die vinden het heerlijk om al die aandacht te krijgen. Want van iedereen die ooit iets gepresteerd heeft, hetzij in de sport, het zij anders iets, Die haal ik ineens naar voren en dat vinden ze zelf fijn. Ja, leuk. We gaan het over wielrennen hebben, André. Ja. Want jij denkt niet dat Pols kan winnen. Ja, wel, ik heb er een berichtje over op uh, WAF gezet... en uh, er zijn verschillende meningen over. Maar ja, de meningen in het peloton uh, klinken toch het hardste door. En uh, de renners, waar ik dan ook nog wel eens uh, zelf contact mee heb... die zeggen van Paul is gewoon goed. En we zullen het vandaag zien in de bergen. Ja. Uh, of hij in de finale met de eerste mee kan... als hij ze niet wegrijdt. Ja. Want uh, Woutje is nu 30 en in de kracht van zijn leven... En hij ziet dus de kans vanwege de perikelen bij uh, Sky Channel... dat hij uh, de hoofdrol voor zich kan opeisen. En dat zou alleen uh, terecht zijn, ja. mijn bescheiden mening. Er gaan steeds meer geluiden op dat Sky wel eens niet naar de Tour de France zou kunnen gaan. Dat uh, Sky... Nou, dat geloof ik niet hoor. Dat nee. is zo'n grote speler in het uh, internationale wielrennen. En ik ben heel erg blij. ...bang dat het een spel is... ...want we hebben natuurlijk koeksen gehad... ...aan de leiding in de jaren... ...dat Sky furore maakte... Ja. ...en nu is er een Fransman aan de leiding van de UCI... Uh, ...Lapartienne... ...en uh, ineens is Sky... ...de gebeten hond... ...ik vind het een beetje... ...ja, het lijkt op een spelletje... ...er is iets uitgelekt... ...bij de UCI... ...over uh, Sir Bradley Wiggins... ...en er is een bufje... Uh, ...gedaan... Door uh, vroem. Ik puf elke dag, want anders kan ik helemaal niet ademhalen. <laughs> en ik heb per ongeluk wel eens twee keer achter elkaar gepuft. Nou, dan heb ik in een berg van die handel binnen, hoor. Laten we naar de, de wedstrijd gaan. Kittel heeft gewonnen. Dat ja. vond ik uh, eigenlijk erg leuk voor zijn nieuwe ploeg. Ja. Maar ook uh, Tom Dumoulin en Nibali en uh, Aru, die zaten voorin. Het is ook een interessante koers, hè, daar in de Tireno. boven Parijs-Nice, want Parijs-Nice rijden nog vaak in de sneeuw... ...terwijl de Tirreno al uh, eigenlijk een beetje het lekkere weer is. En ook wat lastigere klimmen nog erbij. En uh, nou ja, gisteren was er dan een sprint... ...en uh, uh, Kittel wist de sprint te winnen met uh, drie man voor hem rijdend... Maar Sagan was helemaal alleen over. En die vocht zich door de peloton heen naar voren. Want ze laten hem er niet door, hè? Nee, nee. Ze liet de beelden zien vanuit de helikopter. Dat is de nieuwe truc, hè? En dan komt er steeds weer een nieuwe... Ja. die gewoon tegen hem aan gaat hangen. Ja. En dan wordt er vervolgens gezegd van... ja, Sagan speelt niet ver. Nou, ik ben zelf nog wel een goede sprinter geweest. En ik weet dat het gewoon in de finale... naar de aankomst toe is het oorlog. Ja. Hé, en, maar Poppel doet het trouwens ook goed, hè? Wat zeg je? Van Poppel doet het ook goed. Doet het uitstekend. Ja. En uh, voelt zich ook lekker thuis. Uh, Lotto Jumbo heeft een soort metamorfose ondergaan. Uh, ik moet zeggen dat... <coughs> uh, men heeft een klein beetje het juk van de voormalige brabo-ploeg van zich afgeschud. Ja. En er is uh, eigenlijk een nieuwe wind doorheen gaan waaien. En ik zie nu dat het uh, uh, die jongens aanspreekt. En dat ze zelfs, uh, de dus Dille wegen die hebben getekend voor vijf jaar. Ja. He, terwijl er volgend jaar wel een enorme sponsor zou kunnen komen, waar dan ook vandaan, die voor hem ontzettend veel geld over heeft. Ja. Want He. hij, wint, hij wint zoveel en, meer dan dat hij ooit gedaan heeft. Hij wel. wint gewoon zijn wedstrijden, maar denk ja. er goed om. Die billen, die kan ook mee in gent Wevelgem hoor. Ja. Ja. En Die kan ook nog een keertje mee in de finale van uh, de Ronde van Vlaanderen. Denk er goed om. Het wordt hartstikke leuk. We krijgen eh, na de Tirreno krijgen we Milaan-Sanremo. Dan krijgen we de ronde van Catalonië, Gent-Wevelgem en dwars door Vlaanderen. De wielerliefhebber kan zijn hart ophalen. Ja, zeker. Er zijn steeds meer mensen op waf. En het is wel aardig dat er... we hebben, vroeger hadden we al die blaakjes. Dat schrijf je ook wel voor voor wielerrevue en zo. Op mijn en... eigen blad, hè? Wielrennen. En... Ja, gek van wielrennen. Maar nu hebben we alle wielrennen natuurlijk op waf. En er zijn steeds mensen, meer mensen in geïnteresseerd. Ik krijg er per dag tientallen nieuwe aanmeldingen bij. Geweldig, joh. dat ik ongeveer de helft toelaat, want de rest... Uh, ja. Ja, je mist ook niks, dus je mag dat compliment best in je zak stoppen. Dank je wel. Oké, okay, man. En, uh, ik blijf mijn best doen. En uh, om zoveel mogelijk <laughs> mensen te informeren over de sport... maar ook uh, de mensen die te snel een mening vormen over een bepaalde toestand... Uh, ...om de oren te slaan met een paar feiten. Want het is wel vervelend dat mensen al heel gauw iemand laten vallen. Ja. Uh, en op basis van niks. Want als je die roddelblaadjes ziet... ...dan hebben ze al heel hard oh, daar, doping hier en doping daar. Ja. En dan blijven ze maar roepen alsof het al bewezen is. Potverdorie, een, een moordenaar krijgt nog een kans... He, en krijgden, heeft een verdediging, maar ze zijn in de pers allemaal al afgeslacht. Ja, nou, je hebt gelijk. Ik vind een slechte zaak voor zo'n sportman, die heeft dat niet verdiend. Want Mag ik je bedanken voor je bijdrage, André? Graag gedaan. Ik ga met de wethouder in de slag. Oké, okay, dan doen we de groeten. Dat doe ik. Oké, okay, dag. Dag, dankjewel. Graag gedaan. Ja, Gert-Jan. De wethouder, want je ja. was wethouder van sport. Ja, ja ik was uh, tot uh, een jaar geleden wethouder sport en toen kregen we wat wisseling in het college en toen hebben we de portefeuilles verdeeld. En nu is Gert Tone de wethouder, die heeft het daarvoor ook gedaan, dus ik had het van hem overgenomen. Maar ik ben er nog wel bij betrokken, want ik ben wethouder van financiën, dus ze komen altijd wel weer bij mij aankloppen. En dat is ook gebeurd, hè? de sportnota is uit. Die heb je ook gelezen, Ja, ja ik, he heel erg goed. Daar moeten we trouwens nog steeds aandacht aan besteden. Ik, uh, ik heb dat meisje erg vaak contact. Ja, ja, Malou. Ja, een, een topper is dat. Ja, maar ze kon niet. En een beetje, ja. dan, dan gaat het een beetje op de ja, lange baan. Maar, maar, maar misschien moeten we, we dat een keer oppakken. Want er zijn toch wel aandachtspunten ja, dat heel belangrijk is. En, en je ziet ook de positieve dingen. Gelukkig kon ik de laatste keer wel weer de, de sportkampioenen doen. Ja, in de dus streamer, leuk. Dat is dat altijd leuk. Dat is met die, met, ja. met die, met die plastic medailles uitdelen. Maar ze zijn ja. allemaal apen trots. Ja, want dus, en, je hebt het nou over de kampioenen. Het barst ja, in Zandvoort ja. aan talent. Hè? Nou, zeker, veel talent. Maar heel nu veel. Talent. In het Nederlands kampioen, uh, ijsdansen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, ja. En we hebben gaat echt heel door. veel. We hebben, relatief hebben we ook echt, echt veel. Hè? Als je kijkt met die 16.000 inwoners, ja. uh, hoeveel dat er zijn. Dus. Uh, dus dus dat, dat is ook een mooie stimulans. Dat je dat, het moet er ook voor iedereen zijn. Maar, en er komen dan ook die talenten naar voren. Melissa Boyle blijft winnen. Ja, ja, ja, van de, de, de Haars blijven Ja, die van de haars, haars, haars, haars, haars. haars. Dat zijn helemaal toppers. Ja. Ik heb nog wel tegen de moeder gebed uh, met Die kon het ook al goed. Maar dat, dat zit dan toch in die gene. Dat vind ik ja. wel mooi eigenlijk. Dat ik, ze komt en dan over, komt het uit, uit alle drie. hè? Ja, ze komt over twee weken hier ja, op jouw alle plek drie, zitten. He, Alle drie hebben ze gewoon dat. Uh, en uh, haar, uh, Doris Ooyefaar, de vader, die, die kon het ook al. Dus het zit gewoon in die familie. Ik vind dat prachtig. Ja, ja. Kijk eens terug op de laatste vier jaar. Wat hebben Ger en jij gedaan? Wat is er uitgekomen aan positieve dingen? Van die sportnoten. Ja, ja. Vanuit de ja. sport. Nou, nou, ik denk, ik denk nou, ten eerste al uh, dat we uh, voor de hockeyclub bijvoorbeeld een nieuw uh, uh, veld kunnen neerleggen. Ja, een dat waterveld, is, prachtig. Ja, en nou, dat andere veld was ook nodig. Nou, dat was dan weer uitgesteld. Dat hebben we weer terug naar voren gehaald. En er komt een waterveld bij. Dus, dus daar gaan we ook. Want hockey is bijvoorbeeld een een van de sporten die heel goed doet in Zandvoort... Nou, dan moet je ook zorgen dat er een goede locatie is. Ja. Nou, dat hockeyveld is dan ook trouwens, dat is wel grappig... interessant voor bijvoorbeeld voor in de zomer... Voor, voor buitenlandse clubs en voor landenteams... om misschien wel naar Zandvoort te komen. Want in Zandvoort hebben we dan ook een waterveld. En dan krijg je mooi die wisselwerking tussen... aan de ene kant sport en aan de andere kant uh, toerisme. Dus dat is heel mooi. Ja, maar daar moeten we hotels bij hebben. Want ja, dat, dat zijn we mee, daar ben ik ook mee bezig. Op het Wartijsplein ja. en op de Antre Zandvoort. Daar komen echt hotels aan. Ja. Dus we moeten vooral zorgen dat dit college weer door kan gaan. Want dan kunnen we het afmaken waar we mee bezig zijn. Dat is heel belangrijk. Maar wat ook mooi was, toen we dat, dat nieuwe uh, hockeyveld aanlegden... Ik zeg, ik zeg daar blijven een stuk over. Toen hebben we ook in Nieuw-Noord... Hebben we nu een nieuw trapveldje gemaakt. Heel mooi. Mooi hek erom. Ik heb gezien. Er en dat is top. En dat, dat hebben we er even bij geregeld. En dan is het eigenlijk wel leuk dat je als wethouder... Ik ben een beetje creatief bent. Omdat dan krijg je een vraag. Dat was van Willem van der Sloot. De man van de herten. Maar die, die was zich ook daarmee gegaan. Hij zegt Gertjean. En dat heb ik opgepakt. Wat, wat extra geld erbij. En nou ligt het er gewoon. Dus er, en, en dat wordt ook gewoon door de gemeente geregeld. Want we klagen er altijd wel op. Maar er gebeurt gewoon heel veel. Dus het is ook heel belangrijk dat kinderen gewoon in hun wijk hun sport kunnen doen. Want er is al zo weinig hè, voor kinderen op straat. We zitten allemaal achter de computer. Ja. Maar juist lekker op straat, in de duinen of op zo'n veld, Heerlijk toch? Ja. En op strand. Hè? Ja, ja, ja, ja, prima. Wat meer? Ja, uh, wat, wat nog meer is dat we eigenlijk ook op het toeristisch-economisch gebied sport gaan combineren. We zijn, dus dat doet Gerard Kuiper en, en, en Gert vooral samen. De durfsport, hè? Op het strand. Nou, en dat, nou dat, dat zijn we aan het uitdragen. Daar hebben we ook subsidie extra voor. En we proberen ook gewoon... eigenlijk uh, het Papendal... Uh, op het gebied van... Uh, de, de, de, de, de sporten dus de durfsport te worden. Nou, Dat zie je dus, vertaalt zich dan in de, in de watersportvereniging. Die breidt uit. Die, die is van, iets van, van 300, 400 leden... nu naar, naar bijna 800, 900. De spot. En die gaan samenwerken nu. Dus in plaats van dat we elkaar vliegen afvangen... gaan ze samenwerken. En die komen dus nu ook met allerlei dingen. Dus het gaat gewoon groeien... En dat is denk ik heel positief. De autosport. Vorige week werd Jan Lammers kampioen. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk nog iemand die weer aankomt. Ja. Dat wordt weer een feest hier in Zweden. Ja, dat wordt weer een feest. En, en, en we zijn natuurlijk met de Formule 1 uh, ja, Dat bedoel ik. Hè? Heel, heel, heel erg in gesprek. En, en dan, ja, dan is het, het team wat wij hebben als college dan uh, met, met, met Gerard Kuipers. Ik noem hem altijd de wethouder van Buitenlandse Zaken van ons. Die hebben we bijna nodig. Maar die, die zit daar ook wel achterheen. En, en, en Gert Kuipers is helemaal gek van autosport. Nou, Gert Toon is positief. Ik ben positief. Ik doe dan weer de financiën. Nou, en zo combineer je dat. Dus er liggen echt hele mooie kansen op dat gebied. Assen is afgehaakt voor dit jaar. Ja. Wij? Wij, wij haken niet af. Nog steeds in gesprek. We zijn nog steeds in gesprek. Dat is echt... Heel positief. Maar de, en kans, we hebben... de kans is er dat hij komt? De, ik denk dat de kans er echt is, ja. Wij, wij werken er echt, echt aan. We hebben niet voor niks dat onderzoek laten doen. Dan kun je zeggen: ja, dat is zo'n onderzoek. Ja, maar dat is niet zomaar een onderzoek. Dat is een, echt een gedegen onderzoek. Dus daar wordt echt naar gekeken. Dat is vertaald naar het Engels ook. Zodat ook de partijen. Nou, we hebben denk ik goede ingangen. We hebben, hè, met, we, we hebben toch uh, uh, de eigenaren, die hebben hun ingangen ook. En het blijft het mooiste circuit van Nederland. Ja. Dus daar ontkom je niet aan. Het is echt een auto Ik heb niet zoveel verstand ervan. Maar het is gewoon natuurlijk een heel leuk squee. En, en het ligt in die duinen. En nee, volgens mij komt het wel goed. En als het niet het wordt, dan komt er iets anders. Want het squee blijft zich ook ontwikkelen. Ja, jammer is dat het wielrennen gemist is, hè? Met het Europees kampioenschap. Ja, ja, dat wielrennen, dat, dat wil niet helemaal lukken, hè? Nee. Nee, daar moeten we dan nog maar eens een keer wat voor verzinnen. Dan hebben we nog maar een ja, komen je, vier je, jaar je, voor. Jullie ja. hebben het afgekapt. Ja, dat is ook zo. Maar het, het, het, het, je kan ook niet alles. En, en, en, en, en ja, je, je moet partners hebben. Dus zo'n circuit moet daar ook interesse in hebben. En als die daar interesse in hebben, dan wordt het opgepakt. Het kan nooit vanuit een paar mensen alleen komen. Er moet een lobby zijn. En ja, die is er nog niet. Ja. We ja, hebben natuurlijk gaat... ook een, een, een, een, iets gehad met. Dat het een keer mislukt is he, met die kampioenschap. Ja, en, heeft... en daar zit dan een negatieve spiraal zitten. Jammer. Heeft heel negatief gewerkt. Ja, ja dat is jammer. Ja. Maar als je het over wielrennen hebt en, en hier dan in Zandvoort... dan uh, heb je het veel ook over Bloemendaal. Want ze willen dan dat parcours ook over de Hoge Duina's weg bijvoorbeeld uh, laten gaan. Heeft het er ook mee te maken dat het buurtgemeente dwars ligt? Nee, nee, nee, nee, nee zo ver nee. zijn we niet graag. Nou. Oh, we hebben wel natuurlijk iets anders. Want we hebben wel een fantastisch mountainbike parcours... Ja. En daar wordt dus nu ook in geïnvesteerd met een hek erbij. Dat doet, de, doet het circuit in de provincie. Je brengt me weer op een idee hoor. Goed hè? Ja, want dan gaan we met, met mountainbiken aan de gang. Ja, dat is een hartstikke mooi parcours. Zou even dus, zijn. dus wat dat betreft zit het, het zit er toch wel, gelukkig. Oké, okay, ik heb nog iets. Op zondag 25 maart is de circuitrun uh, hier voor de elfde keer. 14.000 deelnemers. Ja, ja. Dat moet toch eigenlijk. Op tv komen. Dat ja, is dat mooi. Is dat. Dat, dat, dat moet eigenlijk op tv komen. Ja, ik, ik loop ook altijd mee. Hè. Het is de vijfde keer dat ik dan mee ga. Je doe. hoeft maar te bellen hoor. Na heel veel mensen ja, ja, ja, komen. Ja, ja, hoor. Ja, ze moeten het weten. Ja, ja, ze moeten het weten. Ja. Ja? Ik zal dat nog eens even dat is heel goed doen. doen. Ja. Het is trouwens de laatste kans om je in te schrijven. Hè? Want uh, de inschrijving voor de vijf kilometer, de 12 kilometer en de halve marathon, sluit maandag 12 ja, ja, maart. Ja, ja, ja. Maar we doen mee. Dus, uh, volgens mij, het college doet mee. Geert Kuips zou ook meedoen. Niek doet mee. Niek is altijd een fanatieke loper. En ik ook. En ik loop altijd een beetje achteraan. Maar het is heerlijk. Het is een heel leuk parcours. hè? Ja. Over het rondje circuit. Het dan het over het strand. En dan lekker door het centrum terug. Heerlijk. Echt hey, top. Hoe druk ben je? Wat moet je niet, want je moet nu weer weg. Ja, ik moet nu weer weg. Ja, dus nee, ik, ja Druk. Ik ben gewoon natuurlijk met de, de jaarrekening bezig. Uh, eigenlijk al met de voorjaarsnota zijn we. Want het politieke verhaal gaat wat, gewoon door. We zijn met het bezig. Met André Zandvoort. En ik ben met de verkiezingen bezig. Dus ja, wij, dat kost tijd. Dat kost ook tijd. Dus we die, die, die weblogs maken en uh, echt gewoon veel mensen bezoeken. Veel we meer. hebben een heel mooi team. Ja, dus veel uh, meer partijen dan uh, de laatste keer. Ja, meer partijen dan de laatste keer. Dus we, we, gaan, uh, we moeten echt knokken. Maar dat is niet erg. Vinden we leuk. En uh, knokkers zijn vaak winnaars. Ja, zo is dat. In de sport ook. Uh. Veel succes. Oké, bedankt. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Missing in the back row. Uh, u hoorde de drifters en we gaan weer naar onze presentator. Ja, nog steeds geen Nederlandse ploeg in Pyongyang. Op het middenterrein, maar wel allemaal hele mooie ploegen die binnenkomen. In Zwitserland op dit moment. Maar we gaan eventjes naar onze volgende gast. Want ik dacht dat we hem kwijt zouden raken aan Willem II. Maar hij heeft gelukkig zijn contract bijgetekend, Anthony Korea, Hartstikke welkom. Hoi. Je bent blij zeker. Ja. Uh, leuk natuurlijk. Een leuke club. Ja. Niks mis mee. Ik, ik maakte natuurlijk een opmerking over Willem II, want uh, daar is natuurlijk Edwin Volk. van der Looij uh, opgestapt. Onder ja, druk klopt, van het publiek. Ja. Daar heb jij geen last van, hè? Uh, nee, ik moet zeggen, onze achterban is uh, volgens mij wel tevreden, ja. <laughs> ja. En er is... ik, ik, ik hoef niet op te stappen. Nee. Nou, Martijn is hier, die is jarig. ah oh. Wat leuk. Ja, <laughs> ja, ja en, lekker. Uh, Medepresentator, dus die uh, heeft het nodig aan jou te vragen. Ja, nodig aan Intel te vragen. We zijn uh, denk ik redelijk op de, op de hoogte. Intel uh, heeft natuurlijk van de week zijn contract bij uh, uh, uh, uh, Is dat van de week of eigenlijk al een beetje eerder, toch? Nee, het was al uh, een tijdje. Eerder. Het kwam van de week in de media. Ja, precies. Um, wat, wat heeft u doen besluiten om, uh, om, om bij te pekenen, Ik bedoel, Er, er zal ook uh, uh, interesse geweest zijn van uh, clubs, uh, ik noem wat, uh, de zondag eerste Plassers of iets dergelijks. Toch in Muiden? Kijk, um, de combinatie met uh, het assistent Terrens van en en uh, Muiden, dat is een uh, ideale combinatie voor mij. En, uh, uh, in die zin uh, heb ik het uh, heel druk uh, van maandag tot en met zaterdag. En uh, op zondag uh, ben ik uh, family man. Dus... Uh, <laughs> In die zin uh, bleef ik graag uh, op, uh, op Sportpark Gronenberg. Uh, leuk man. Het gaat vreselijk ja. goed hè Anthony. Je, doet, je bent heel belangrijk naast Mike Snoei. Je doet heel veel ja, op die training. Ik, ik ben echt onder de indruk hoor. Ik denk dat uh, de hele staf uh, heel veel doet dit seizoen. En, uh, ja, het is best wel bijzonder wat er gebeurt. En het is wel leuk dat op een gegeven moment gaat het goed en gaat het beter. en Dan zie je ook dat iedereen er nog meer aan wil doen. Zodat het nog beter gaat. Dus, uh, de greterheid binnen Telstar is echt uh, uniek. Ik heb het nog niet eerder zo meegemaakt. En ik zit er natuurlijk al best wel lang. En er zit natuurlijk ook best een promotor achter. Hè? Want die Martijn, die, uh, waar we het net over hadden. de jarige Martijn. Ja. Die, die maakt natuurlijk een prachtige intro in die boekjes. Maar die krijgt ook het publiek gewoon een stadion in. Ja, ongelooflijk wat Martijn allemaal doet met voetbal in Alem. Dat is uniek. Geweldig, hè? Ja, ja. ja nee, uh, uh, uh, eerlijk is eerlijk. Dit is gewoon genieten. En... Uh, Laat het zo lang mogelijk duren. Nou ja, dat doen we in ieder geval alles aan. Ik heb, eh... Uh, Mike was hier, hè, met uh, Joop Brand, Poosje ja, terug. Ja. Toen heb ik voorspeld dat jullie volgend jaar in de Eredivisie spelen. Toen zat hij maar uit te lachen. Maar ik denk ja. dat het nu ook een beetje in zijn hoofd speelt. En in jouw hoofd, hè? Eh... Uh, kijk... Dus je, uh, <laughs> Gewetensvraag, in dit? <laughs> je, mag, je mag altijd dromen, hè? Laten we dat even voorop stellen. Dus, eh... Uh, laten we ervan dromen. Eh... Uh, en we gaan er alles aan doen dat het ook echt gaat lukken. En of dat realistisch is of niet, uh, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar we gaan er wel alles aan doen om uh, dit, dit seizoen zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Dus uh, ja, dat, dat, dat is het mooie. Het zou wel echt uh, lachen zijn als, als zoiets. Lachen? Ja, ik, ben ja. een, ik ben een week dronken als het gebeurt. Ja, uh, ik ook hoor. En hey, Ento, je zit er nu al twaalf um, uh, jaar, zeg ik dat goed? Nee, uh, ik ben nooit in de jeugd met heel veel spelers begonnen Dat was in uh, 1996. Hoppa, 22 jaar. Ja. Um, je, je, je bekijkt het nu vanuit een andere, andere, andere hoek, hè, als, als standtrainer. Um, staat uh, snoei ergens bovenaan het lijstje van trainers wat je, wat je gehad hebt? Uh, nou ja, je, zeker weten. Als je kijkt naar hoe hij um, uh, met de spelers omgaat, uh, hoe hij met de, uh, de trainingen omgaat. Uh, dit is wel een trainer waar ik echt heel veel van leer. Um, er zijn gewoon een aantal goede trainers uh, langs de revue geweest de laatste jaren met Telstar. En uh, hij is wel. Uh, wat hij nu neerzet met Telstra is gewoon uniek. En uh, samen met Piet Buter, de spelers die we ook hebben. En jongens die uh, gescout zijn in die zin van. Uh, je weet niet of ze uh, het niveau wel aankunnen. En dat zijn nu je dragende spelers. Uh, je, nou ja, je, weet, je denkt dat ze het aankunnen. Maar ze moeten het nog wel bewijzen. Want ze hebben nog nog nooit in, de zelf al in betaald voetbal gespeeld. Dus uh, die dingen die lukken allemaal. En uh, nou, het ene lukt niet. Hè. Zie je Lees Gerson, uh, uh, Rodriguez. En uh, die andere vijf lukken wel. Maar uh, uh, ja, bij dat is het bijzondere aan dit seizoen. Denk je dat het uh, uh, om het opleiden komt, dat hij daar zo sterk in is met jullie groep? Uh, dat hij goed met jonge jongens is. Ja? Hij uh, nou, ja, heeft natuurlijk uh, een goede geschiedenis als uh, vitesse jeugdtrainer waarin hij... Uh, Vitesse voor mij in de A1 kampioen van Nederland heeft gemaakt. Uh -huh. Dat is best wel bijzonder. Uh, ja. Zeker in de jeugd toen de tijd met Ajax 500 PSV en dan wordt Vitesse kampioen. Dus dat hij met de jeugd uh, goed overweg kan, dat, dat was al uh, heel lang duidelijk. Nu is hij in een andere fase van zijn carrière. En uh, ja, dat, dat verleer je denk ik niet. Dus misschien dat dat er wel uh, uh, mee te maken heeft. Dat hij dat gewoon heel goed kan. En de jonge jongens bij ons die ontwikkelen zich ook heel goed. Uh, dus ja. Um, ik, ik denk wel dat hij ook goed met mensen om kan gaan. Want ook bij de oude jongens gaat hij goed. Met de ouderen gaat hij goed om. Heerlijke man. Dus ik denk man, dat hij gewoon dus. een, een, een, een, een in die zin sociaal sterker trainer is. Ja. Ja. Als ik je goed hoor, is de feest om met hem te werken? Het is uh, echt genieten, ja. Het is uh, elke dag weer. Dus, uh, ik heb dus nog geen dag gehad dat ik dacht, nou, ik heb er niet zo zin in. Hé, <laughs> hey, Ento, uh, laatste vraag. Vanavond uh, Helmond Sport thuis. Ja. Heb je een fitte groep? Wij hebben een fitte groep, ja. Oké. Okay. Het is ook weer een... een, een nou ja, je speelt eigenlijk alleen maar finales en Er komt uh, volgens mij een, een vrij zware uh, laatste periode aan, als het goed is. Ja, klopt. Uh, dus de, de, de komende paar weken... Uh, nou ja, het zou lekker zijn als je natuurlijk uh, die, die, die, die, die tegenstander uh, weer, um, weer van de mat weegt. Helemaal uh, thuis. Hè? Ik bedoel, ja. dat is, wat er dit jaar thuis in het uh, Rouwbank bank gebeurd gebeurt, is ongekend. Klopt. Um, uh, durf je een kleine voorspelling te doen voor vanavond? Nou ja, laten we vooropstellen dat elke wedstrijd lastig is. Want we hebben nog geen wedstrijd gehad dat het echt makkelijk afging. Uh, we zijn nog steeds stelster. We moeten er echt keihard voor werken. Helmut is een heel stugge ploeg. Ja, uh, heel ik heb zelf vorige week bij zijn wezen, wezen kijken. Die komen niet voor drie punten. Ik denk dat ze heel blij zijn als ze vanavond met een puntje naar huis gaan. Die gaan een uh, busje parkeren en dan moeten wij erheen zien te voetballen. Nou, ik verwacht dat dat gaat lukken. Uh, dus als ik een voorspelling mag doen, hè, zeg ik toch, en dat heb ik de hele dag al in mijn hoofd, dat het 3-1 gaat worden. Oké, okay, oké. Okay, nou. Ik denk dat je ernaast zit. Het wordt gewoon 5-1. Zo, ja. 1. Wat is De 5, joh. De 5, 4. La, la, laten we dat dan op Martijnse verjaardag uh, als uh, laatste stukje. 5-1, dat. <laughs> we zien elkaar vanavond in, Tom. Wij gaan het ook, dankjewel. Ja. Hoi, hoi. hoi, hoi. Hoi, fijne dag. Jij ook. Heerlijke man. Goeie, goeie. Hè?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 On the sunny side of the street, I used to walk in the shade with those blues all pervading. But he's not afraid this rover crossed over. And if I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. With gold dust at his feet oh, On the inside, sunny inside side of the, the street, street. Over, and if I never have a single I'll be rich as Rockefeller with gold, gold dust at scared. his feet on the sunny side on the sunny side. Sun De zonnige kant van de straat werd opgezocht door Tony Bennett, de Gruner. Samen met countryzanger Willie Nelson. Wat je niet zozeer zou verwachten, niet toch? Charles ja onze technicus en de man die de muziek uitzoekt... krijgt de grootste complimenten uit de hele wereld voor zijn keuzes. Is dat zo? Ja. Gezellig. Ik hoop dat ze in Amerika wel mee kunnen luisteren op dit moment. Dat denk ik niet, want er komt een technische storing te zijn. Nou ja, oké, maakt niet uit. Even naar de Paralympics, want ik heb nog steeds geen Nederlandse ploeg gezien. En ik moet u eerlijk bekennen, ik ben daar wel bij betrokken. Ik heb uh, zes Paralympics gedaan. De eerste in 1974 in Toronto. En uh, ja, het is en blijft een, een fenomenaal evenement natuurlijk. En uh, het was heel erg leuk, want Esther Vergeer, die in mijn tijd uh, de grote successen haalde... en waar ik dus ook films over heb mogen maken... Die mocht gisteren tegen Bibian Mentel vertellen dat Bibian de vlag draagt. En daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten, want ik heb zoveel waardering voor dat meisje. Na alle ziektes, alle operaties, alles ellende, doet ze gewoon mee aan de Paralympics in Pyongyang. En met kansen op een medaille. Martijn, dat is toch iets bijzonders? Dat is zeker iets bijzonders. Uh, ja, ik bedoel, uh, uh, je hebt natuurlijk ook genoeg mensen die uh, bij de pakken neerzetten. En uh, ja, dit, dit is. Uh... Ik word er altijd heel blij van. Ja, dat ja, zijn kan. de medewerkers van Peke Kloppenburg. Dat is <laughs> ja. Ik ga zo aan Joop van Nes vragen... hoe het zit met de sport voor mensen met een beperking in Zandvoort. Want vroeger hadden we geloof ik een zitvolleybalteam hier, uh, Joop. Nee, nee. Dat, uh, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Uh, uh, ja, uiteraard. Uh, ik, ik heb het nooit meegemaakt. Het zit er, ja, misschien op school eens dus een keertje... maar niet echt met wedstrijden en dat soort zaken. Terwijl we toch hier in Zandvoort... een. een uh, ...heel groot centrum hebben met uh, MS-patiënten... ...die allemaal, bijna allemaal uh, aan, uh, aan de rolstoelen gekluisterd zijn. Dan zou je dat toch wel verwachten eigenlijk. Ja. Maar het is, ik heb het nou nooit meegemaakt in Zandvoort. Individueel wel, maar dan moeten ze naar Haarlem en naar Hoofddorp, uh, die kant op. Daar zijn wel verenigingen die uh, voor uh, mensen met een lichamelijke beperking uh, sport bieden. Ja. Maar in Zandvoort niet. Ik heb het nog niet meegemaakt. Okay. We hebben wel weer een Nederlandse kampioen erbij. Michel Tsiba. Ja, ja. We hebben het er vorige week al over gehad. Ach, jongen, maar ben ik daar trots op. Wat fantastisch, als hij uh, ja, op de volgende Olympische Spelen, ja, spelen mee kan doen. Ja, daar, daar werkt hij wel naartoe. 2020. In, uh, in Beijing. En uh, ja, hij is uh, hard aan het trainen. Heel hard. Hij traint in, uh, in Berlijn. En volgens mij met een, met een Russische trainer. Trainster. Dat is toch de beste van de wereld, laten we eerlijk zijn. Ja. En uh, ja, hij is nu Nederlands kampioen eindelijk. Leuk hoor. Want hij heeft al een paar keer jaar meegedaan. En elke keer werd die tweede. Ja. Ik moet er wel even een kleine restrictie bij uh, aangeven. Ja, want... want de nummer 1 was het niet. Nee, die was geplaceerd <laughs> geraakt. Je moest je van tevoren uh, uh, kwalificeren voor die, uh, voor die kampioenschap, voor het Nederlands kampioenschap. Want het was tijdens een heel groot schaatsgala uh, in uh, de Uithof in, in Den Haag. En daar wilden ze dus gewoon de top hebben. Nou, en, uh, Michel en hij, dat waren dan de toppers. En uh, de, zijn concurrent die is geblesseerd geraakt uh, een week of twee voor de kampioenschappen. En toen had Tsiba uh, het rijk alleen. Ja, leuk man. En hij is dan uiteraard ook kampioen. Nee, ik genut hem van hart van de jongen, die werkt keihard aan al die jaren. Binnenkort komt hij in de uitzending, hè? daar zorg je voor. Ja, als hij in Sonfort is, en dat heeft hij me absoluut beloofd. Op vrijdag, dan komt hij absoluut naar de uitzending. Dat is goed. Jij hebt stiekem uh, gesprek gehad met Dick uh, Jaspers, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Wat een ontzettend aardige man is dat, zeg. Ja. En wat kan die Gouden biljarten. Niet normaal. Ja. <laughs> Het is wat waanzinnig. Ja, en ik, ik vraag ook aan hem, hoe, hoe, hoe lang train je nou? Hij zegt, nou, minimaal op dit moment zes uur per dag. Maar als er een groot kampioenschap aankomt... een wereldkampioenschap of zo... hij zet er de training wel 8 tot 9 uur per dag... kun je nagaan elke keer weer die bal op een bepaalde manier neerleggen... Ja. en dan je stoot maken. Nee, maar achter... ze staan echt de hele dag achter, de, achter dat ja. biljart hoor. Ja, nou, daarachter dus, ja, heb je niet veel, hoor. <laughs> je moet nou ja. ervoor staan. Ja, maar goed. Maar het is, uh, ja, het is waanzinnig. Ja. En, ben en... jij bij die oefenwedstrijd van Zandvoort geweest? Nee. Nee, ik, uh, ik had andere dingen te doen... En ik, ik kon er niet bij zijn, het spijt me. En, uh, en het verloor ook 15 graden. Maar, ja, maar goed. Ik, ik, ik heb me laten vertellen dat, uh, dat uh, uh, Rijnvogels 2 gewoon aanmerkelijk uh, sterker was dan, dan Zandvoort. Ik weet niet welke klasse het speelt. Ik denk dat voor is. kan niemand mij dat vertellen? Ja, uh, ja, dat klopt. Ja. Ja. ja, en dat scheelt toch wel, dat niveau is toch behoorlijk groot hoor, ja. denk ik. Ik, ik sprak, uh, Joop, ik sprak uh, uh, Ted uh, afgelopen zaterdag zelf nog eventjes. Hij speelde ook met veel uh, uh, jongens van het tweede. Hij had een, ja, een, een, ja. een, een testkeeper die uiteindelijk uh, ja. uh, niet meer terug hoeft te komen. Um, ja. Nee, goed. Uh, nou, dat was niet compleet, dat weet ik. Ja, ja, ja, ja. Ik weet dat het hoe het gegaan is. En, maar stel dat uh, het eerste helft al uh, met blessures of schorsingen uh, kampt... dan zal hij toch die jongens in moeten zetten. Ja. En ik had verwacht dat de basis gewoon breder was. Bij, uh, bij Zandvoort. Maar dat, dat valt mij eigenlijk een klein beetje tegen. Nou, maar goed. Oh, ik, ik denk, denk, volgend, ik denk, volgend jaar Rifa erbij, hè? Ja, ja, ja, leuk. Ongekend. Ja, ik, ik, ik, ik ken hem niet. Nou, Martijn wel. Martijn, vertel. Uh, die jongen die... Uh, uh, ja, weet je. Is, dat, dat is echt zo'n zo speler uit Hooghoed van uh, Echt uit het netwerk van, van Ted en zijn jongens, hè? Want ja, het, ja, uh, ja. het zijn vrienden van, uh, van Kas en van, uh, van But. Ja, maar die jongen ja. die, uh, die, die... Ik denk dat op het moment dat hij... Echt, um, uh, um, ja, hoe zeg je dat? Hij heeft uiteindelijk echt bewust gekozen voor zijn maatschappelijke carrière. Ja. Maar dat is gewoon een jongen die twee tweede divisie-niveau heeft. En die gaat nu, uh, um, ik ga er vanuit dat het antwoord gaat promoveren. Ja, ik ook. Um, nog eentje hoor, Martijn. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, nou ja, die, die is volgens jaar gewoon in de tweede klasse te bewonderen. En uh, ja, dit, dit is gewoon een, een, een buitenkans. Uh, ja Ik ben alleen maar ja. blij met dat ze jongen weer in de regio komt voetballen. Okay. Ja. Het, is, het is een, een verdediger. Ik, uh, je moet natuurlijk afwachten of volgend jaar Milan berk Belekamp aanwezig is. Die is ook geen twintig meer, die is veertig volgend jaar. Maar, die, maar is, die is er nog wel hoor. Hij gaat wel door, ja. Uh, ja, maar een versterking in die verdediging is nooit weg. Hij kan, uh, hij kan op alle posities spelen in de verdediging links en rechts. En ik denk dat de linkerkant met name uh, toch wat versterking nodig heeft. En dat zou, uh, zou een mooie zaak zijn, denk ik. Ja, denk ik ook, ja. Hé, hey, Melissa Boyden, die is weer de keer gegaan, hè? Gewoon Het <lacht> ja, is, is echt niet normaal. Uh, uh, ze, ze heeft nu weer... Uh, uh, in time tennis direct junior open in Soetermeer gewonnen. Zowel bij de singles en uh, de wonen. Ja. ja. In de klasse tot 16 moet je nagaan. Ja, ja en daar staat gewoon een, een toekomstige uh, top 10 speelster, denk ik. Als zij zo doorgaat, als ze zo blijft ontwikkelen in zo'n tempo. dan kan ze de, binnen de kortste keer bij de WTA spelen. en dan gaat ze echt omhoog komen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja, ze wordt goed. goed begeleid. Uh, de KNL erbij doet er alles aan. En, uh, ja, uh, het is afwachten natuurlijk, maar ik denk dat ze die, die potentie heeft. Dat is zeker goed. Ja. Hey, en Jan Lammers Jan heeft weer gewonnen. Ja, uh, uh, weer, uh, maar dat is uh, een, echt heel lang geleden dat hij op Zandvoort gewonnen heeft. Ik heb hem zelf gebeld. En, uh, en toen was hij in Barcelona en hij, zei, en hij heeft me later teruggebeld. Hij zei: Ik heb gewonnen, maar dat is echt heel lang geleden dat het daar gebeurd is in zo'n ja. Dat hij gewonnen had. Wel zo lang geleden dat hij zichzelf niet eens kon herinneren wanneer het is geweest. En dat zou de top ik heb het nog niet gehoord van hem. Maar het is, ja, met Guido van der Garde in een LMP3. Ja, dan moet je dat hele veld makkelijk kunnen verslaan. En dat blijkt ook wel, want ze met zes ronden verschil, hebben ze uh, gewonnen daar. Ja. En, uh, ja, dat is een behoorlijk verschil, dat laat ik zijn. Maar ja, en, en, een auto die een uh, ploemant rijdt, is uh, standaard al, het maakt niet uit als het lnp 3 is of niet, is standaard al sneller dan de auto's die bij het WEC rijden. Het World, Winter- en kampioenschap En, uh, ja, Jan heeft daar gebruik van gemaakt. En goed. En ze hebben, die, die auto hebben ze, uh, we gebruiken ze ook om uh, internationale races te rijden. Ze gaan er ook mee. Met, met de Jumbo-auto uh, uh, gaan ze naar uh, Le Mans. En naar andere grote uh, zes of twaalf uur races. En uh, dat is dat ding uh, gewoon waard. En da dat kan. In Le Mans winnen ze weer, joh. Sorry? In Le Mans winnen ze weer. Ja, hun klasse in ieder geval. Ja, denk ik wel. Jan, Jan heeft al eens een keer gewonnen natuurlijk. Maar dan in de grote klasse, in de lmp 1 ja. En... Uh, ja, dat kunstje frikt hij niet meer hoor. <laughs> nee, hij, ja, hij is geen twintig, hij is een jaar of 61. Daar kan je niet zeggen Beetje als je af, hem ziet. Beetje af hoe die man gewoon nou. zijn lichaam verzorgt. Ja. Hard trainen. Ja, hij ziet er gewoon perfect uit met, met zijn 61 jammer, Hij is even jonger dan ik. En uh, hij heeft het hem hem niet. Absoluut nee. niet. Nee. Maar hij moet er hard voor werken hoor. Tegenom. Leuk. We hebben begonnen met biljarten, we gaan eruit met biljarten. Want Kees Roos die moet spelen tegen Café Bluis. Dat wordt wat. Ja, ja. Ik, um, dat wordt inderdaad een, een, een, echt een, een strijd tussen de beste twee uh, teams van Zandvoort. En ik heb een datum gisteren gehoord gekregen, het zou oorspronkelijk komende zondag zijn. Maar uh, de thuisbasis van alle twee de, de, de teams, dat is Laura en Hardy in de Haldenstaat en Café Bluis... In, uh, bij Lid van Lieberton in uh, de Burenweg. Die hebben alle twee op 10 maart een partij. Dan kan je niet gaan biljarten, dat werkt ik niet. Dus het is nu uh, zo ver dat het uh, vlak voor de Pasen gebeurt. 30 maart wordt er gespeeld en er wordt nog gekeken... Aan welke van de twee uh, cafés het uh, gaat gebeuren. En ik verheug me erop, want... Er zitten bij beide teams zitten ontzettende talenten, een, een, een wereldoudstroom. Je moet gewoon 43 karaboles uh, maken in 20 beurten. Dan hm. ben je gewoon goed bezig, denk ik. Hm. En er zitten nog bij van dik in de dertig. Uh, uh, ja, ik verwacht een gigantische strijd. En jij gaat er graag, meen, graag naartoe, hè? Ja, ja, ja, ik, ik, ik mag graag... Een Want je ik krijgt het, het, ene, het ene biertje na het andere. Je gaat natuurlijk... nee, nee, nee, ik drink geen druppel meer, dat weet je. Nee, nee, helemaal niks. Helemaal niks. Ik vind alleen één ding jammer. Ze <coughs> spelen op het kampioenschap van Zandvoort Lieveren. Ja. Het is dus eigenlijk het simpelste spelletje. Ja, tenzij je weer in, in die grote jongens als uh, Dick Jaspers moet uh, gaan zien. Want die maken gewoon 300 uh, karamboles in een beurt. Uh, maar. De wet ook in het verleden veel drie banden gesteld in Zandvoort. En daar zou ik graag een competitie van zien. Dat is, vind ik, de top van het biljarten. Prachtig mooi om te zien. Leuk. En je moet er echt een beetje die keuken onder vasthouden om dat goed te doen hoor. Echt waar, neem het van mij aan. Jong Jang, de Koreaanse ploeg, komt binnen. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Ik wist niet dat er zoveel mensen met een beperking in, uh, in, <laughs> in Korea waren. Ja, ik zie het, ik zie het. Ja. Ja. Nou ja, in, in ieder geval... Is Nederland uh, al binnengekomen? Ja, dan is, is Nederland al binnen. Ja, nou, die beweging is. <laughs> zij, zij komen als laatste. Maar ja, Esther uh, ja, Vergier heeft er wel voor gezorgd dat ze er heel mooi uitzien. En ik ja, kijk, ja dit proef, is zeg. natuurlijk uh, prachtig, die, uh, die uh, Bibian Mentel, uh, jongens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een vrouw die ja, nooit ik opgeeft. Er, ja, ik vind het jammer dat er gewoon, uh, voor de, met name televisie, veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Ja. Dat, dat verdient veel meer. Nou, het valt maar me mee dat, dat de opening je. op de tv is. Sorry? Het valt me mee dat ja, de opening ja, op tv ja, is. Ja, je ja. hebben eigenlijk nooit gehad, volgens nee, mij. Nee. Maar, hey, maar die, die, die mental, hè? Je weet wat er voor nodig is om die kwaliteit die zij hebben, die daar bezig zijn te bereiken. Ja, ik wil nog even over, over, over, uh, over Bibian uh, praten. Want die heeft ja. net voor de Spelen haar negende kanker overwonnen. Ja, ja. Nou, dat ik gewen, heb ja. geen pet, maar Spreel. ik zou hem heel diep afnemen. Ja, absoluut. En een diepe buiging. Kijk, hey Joop, nog even kort. Ja. Uh, morgen speelt Zandvoort tegen. en dat zeggen ze op social media zelf. Uh, de voormalige Angstgegner. Wat, ja, uh, wat verwacht je tegen VVC? Ik denk dat VVC geen poten moet staan ja. Dat denk ik ook niet mee. Wees niet verbaasd als het dubbele ja, is. Ze zanderen, maar dat komt gewoon omdat het niveau. in die derde klasse gewoon zo laag is. dat de, de betere ploegen boven komen drijven. Nou, dat, dat, zijn, dat gebeurt nu. En uh, ik denk dat Stormvogels nog een beetje verder gaat zakken. want die zit in de middenur. En VVC redt niet tegen Zandvoort. Nee hey Joop, VVC staat negende. Legende, negende? Dubbele cijfers Joop, <laughs> morgen. Wie staat er dan derde? Uh, ik had hem net openstaan, nu niet meer natuurlijk. Oh, wel nog. <laughs> uh, nou, ik weet niet uit mijn hoofd wie, er, wie de derde staat. Maar ja, weet je, VVC, de trainer die is uh, voor de winst is hier eruit gegooid. O? Wie van dat wist je toch wel? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. nee Ik, ik, ik had er niet mee. Gekregen. Ja, het is een op oh, daar. God, Overbos staat derde, trouwens. En de Emuidus staat vierde. Oké, okay, Emuidus. Ja, dat vind ik eigenlijk wel terecht. Dat is een goede ploeg. Ja, vind ik ja. wel. Wat ja. wil je met zo'n trainer? Ja, die hebben we net aan de telefoon gehad. Goed, uh, heren. Uh, ik verheug me op morgen in ieder geval. Ja. Wij ook. Mooi weer. Ja, gelukkig wel. Uh, 16 graden hoor ze. Heerlijk. Ja. Ga, je, ga je er naartoe, Joop? Ja, toch? Ja, ja, ja, hij tuurlijk, moet Oh, dus op groen van valt er ook weer een verslag te, te lezen straks. Ja, ja natuurlijk. <laughs> heel goed. En misschien wel twee foto's, wie weet. Klassico. Dank Joopie, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan en een prettige uitzending. Dank je wel. Ja, en wij gaan er even uit voor uh, reclame, Niels. En uh, reclame, tot zo. Ja, nou heb je lekker dingen meegebracht, maar je deelt ze niet uit. <laughs> Ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Een stroomstoring in het centrum van Amsterdam veroorzaakt problemen. Het Rijksmuseum is deels uit voorzorg ontruimd. De verlichting is daar uitgevallen. Noodaggregaten nemen de elektriciteitsvoorzieningen over... Vanwege de storing rijden in een deel van het centrum van Amsterdam geen trams. En aan de Weteringenschans zou iemand zijn geëlektrocuteerd. Op de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta zijn opnieuw bombardementen uitgevoerd, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij de luchtaanvallen van vanochtend. Het Rode Kruis maakte eerder vandaag bekend in Oost-Ghouta voedselpakketten af te leveren. Of dat doorgaat is onduidelijk. Minister Van Nieuwenhuizen vindt het totale flauwekul dat Schiphol graag een man als opvolger van vertrekkend Schipholbaas Nijhuis wil. Volgens Nijhuis wil de luchthaven dat er een evenwicht in de raad van bestuur blijft. Nu zitten er twee mannen en twee vrouwen. Minister Van Nieuwenhuizen vindt het kul dat er geen vrouw kan worden benoemd omdat er al twee vrouwen in het bestuur zitten. Minister Olongren van Binnenlandse Zaken vindt het toch net als de Tweede Kamer dat het bureau van de Europese Commissie dat nepnieuws bestrijdt moet worden opgeheven. Ze zegt dat het Nederlandse kabinet zich daar sterk voor zal maken in de Europese Unie. Dinsdag nam de Tweede Kamer, ondanks een negatief advies van Olongren, een motie aan om het Europese bureau op te heffen. Er zijn opnieuw meer beelden van beveiligingscamera's van een sauna uit neder op internet geplaatst. Er staan beelden van zeker honderd naakte gasten op verschillende websites... De directeur van de sauna gaat opnieuw aangifte doen. Hij ging er eerder van uit dat het ging om uit 50 bezoekers en dat de beelden van één dag zijn. Eerder werd al bekend dat ook kleedkamerbeelden van oranje die in de sauna in Nederasselt waren online zijn gezet. Het weer eerst geregeld zon: tot de avond blijft het op veel plaatsen droog, wel kan er in het zuiden soms wat.